Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Huisartsen krijgen al jaren te weinig betaald. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat over die tarieven en kijkt naar hoeveel een huisarts kost. Dat is dus. Te lang, te laag ingeschat, vertelt zorgredacteur Sander Zeurhaken. Ja, voor, eigenlijk voor hun loon in dit geval, maar ook een ander ding. En dat zijn dus de huisvestingskosten. Omdat de taak van de huisarts zoveel belangrijker is geworden... hebben ze ook grotere uh, praktijken nodig bijvoorbeeld. Maar ja, iedereen weet, hè, de kosten voor huisvesting zijn enorm. Kijk, en dat is ook niet meegenomen. Dus omdat die tarieven zo laag zijn, kunnen ze ook niet, uh, hebben ze niet genoeg geld... om naar de juiste gebouwen te gaan. De zorgautoriteit krijgt een half jaar de tijd... om de tarieven van huisartsen aan te passen. Bij een oefening van duikers van de brandweer in Spaarndam in Noord-Holland is een lichaam gevonden. De brandweerduikers waren op zoek naar een pop die voor de oefening in het water was gelegd. Maar in plaats daarvan vonden ze een lichaam. De politie doet forensisch onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Het aantal schademeldingen naar de aardbeving in Groningen is opgelopen tot ruim 1900. De beving bij Zeerijp was een van de zwaarste ooit in Groningen. Naast materiële schade leidt de beving ook tot mentale klachten. Tientallen mensen zeggen dat ze zich thuis niet meer veilig voelen. En de grootste kerstboom van Nederland is weer op Opgetuigd, die in IJsselstein bij Utrecht. 120 led lampjes hangen erin over een lengte van 325 meter. Een beetje een spoiler alert. Het is helemaal geen kerstboom, maar een grote zendmast waar kerstverlichting in wordt gehangen. Is ieder jaar weer een dingetje en het wordt allemaal door vrijwilligers gedaan. Wat, waarom doet u dit eigenlijk? Waarom? Nou ja, ze hebben wel mensen nodig. Dat vind ik geweldig. En dat er vrijwilligers voor zijn. Het leeft ook wel onder de IJsselstein. Goed van hun. Dat ze uh, dat voor ons willen doen. Als het weer gedaan is, een lekkere kerstborrel erbij. Weet je niet? Dom hè? Ja. Zaterdag 6 december wordt de grootste kerstboom in IJsselstein voor de 27 e keer aangezet. Het weer veel buien bij 5 tot 8 graden. Vanavond droogt het even op, maar daarna zijn er opnieuw buien. Morgen kan er in het oosten ook nog hagel of natte sneeuw bij komen. En het wordt een graadje of 6. ZFM Verkeersinformatie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 Uit Zandvoort, ZFM. De rit beskiet te grijden, de joel valt door de maan. Besteden ze mij haar bij. En hij zocht nog rust naar haar, ze streef voor haar een hutte, van boren lieven rijdt, zijn hand leiden op haar schudden. Hij wil mijn kwatenheid, uit hier haast 1500, verrode maatschappij. Ze laiden net een ze vielen hard vrij. Er is wat voor mijn kinderen, hij maakt soms ook Maar werd een ijs vast Nou, het naal de deur. Japan or Russia or even Belgium Put your hands on your hips and walk your body Turn up the wine and roll your belly Break it down to the beat and click now And move your body like a locomotion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 Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse zorgautoriteit moet opnieuw gaan kijken naar de tarieven voor huisartsen. Volgens de hoogste bestuursrechter zijn die te laag... en is er onvoldoende rekening gehouden met onder meer de kosten voor huisvesting. Stichting Bescherming Consumentenbelang wil dat Netflix gebruikers gaat compenseren... voor aangekondigde prijsverhogingen... Volgens de organisatie mag de streamingsdienst die prijzen niet zomaar eenzijdig verhogen. Omdat dat in strijd is met Europese regels. En het Maxima MC ziekenhuis in Eindhoven en Veldhoven is weer volledig operationeel. De spoedeisende hulp was vandaag dicht en alle afspraken werden geschrapt vanwege een netwerkstoring. En die storing is inmiddels verholpen. Het weer vanavond wat opklaringen, maar daarna opnieuw regen. En ook morgen wordt het regenachtig bij een graad of zeven. Dit is ZFM. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel.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 cheap as words. I'm walking away before I do with the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you.